9 uur. Het is Dit de jong met het NOS-journaal. Major Marco Kroon heeft aangifte gedaan tegen drie agenten... die hem met carnaval aanhielden wegens wildplassen. Kroon heeft bij zijn arrestatie blijvende schade opgelopen aan zijn pink, zegt hij. Hij heeft daarom aangifte gedaan wegens mishandeling... zei zijn advocaat Knoops vandaag bij de proforma-zitting over de zaak. De drager van de militaire Willemsorde wordt ervan beschuldigd... dat hij een agent een kopstoot heeft gegeven, wat hij ontkent omdat de zaak ingewikkeld is geworden... is hij doorverwezen naar de meervoudige militaire kamer... en voor onbepaalde tijd aangehouden. Een voortvluchtige oplichter en fraudeur uit Den Haag... is aangehouden in Suriname... De 65-jarige Harry O werd in 2015 veroordeeld tot bijna acht jaar gevangenisstraf. Voor onder meer oplichting en hypotheekfraude. O verdiende sinds de jaren 80 miljoenen euro's en maakte honderden slachtoffers. Hij kocht in Den Haag goedkope huizen die hij liet vervallen. En bedreigde huurders wanneer die niet meer wilden betalen vanwege het verval. Na een uitzending van opsporing verzocht, kon de politie hem in Suriname achterhalen. In eerste slop van onderwijs eist dat de besturen van het Islamitische Haga-Lyceum in Amsterdam en de Hindoe-basisschool in Den Haag vertrekken. De inspectie verwijt de besturen financieel wanbeheer en zelfverrijking. Verder dreigt slop de gemeente Westland te dwingen de vestiging van een Islamitische school toe te staan, zoals de Raad van State heeft bepaald. De provincie Noord-Holland is niet te spreken over de plannen van Tata Steel. Het bedrijf in IJmuiden kwam vorige maand met maatregelen... die de overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten tegengaan. En volgens de provincie zijn de plannen onduidelijk te sumier... en is er te weinig aandacht voor de gezondheid van omwonenden. Die zijn al langere tijd bezorgd onder meer vanwege grafietregens... die de hoogovens van Tata soms uitstoten. Het weer overwegend bewolkt, kans op een bui, mogelijk ook onweer. Vannacht kans op mist en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 zo snel gaan, die liedjes van uh, Shameless, uh, want uh, dat is uh, de band. En ze komen uit hetzelfde uh, dorp, nee stad, Nijmegen, als uh, de gast van vorige week. Colin Hoeven, uh, Nijmegen dus. Uh, want uh, ik geloof dat ze ergens in door en Roosje uh, hebben ze dit, uh, deze EP al uh, lopen promoten. Uh, Beat Up Guy is uh, de single van uh, de EP van uh, Shameless. We kennen ze ook nog van Henny, die hebben we ook nog wel eens uh, gedraaid. Ook een uh, nummer uh, die zich gedraaid... Uh, die we hier uh, een paar keer hebben laten horen... in Alternative FM. Ja. Welkom in het uh, tweede uur... terwijl er een, uh, een flesje uh, sap ja. opengaat. <laughs> ja, je hoort het uh, goed. Zeker. Uh, de, de mannen uh, zitten aan de, de tafel. Uh, de mannen van Twice the Same. Uh, ja, eigenlijk... Richie die zegt tegen mij... Ik heb het uh, gevoel dat, uh, dat wij elkaar wel eens uh, veel uh, eerder nog tussendoor uh, hebben gesproken. Maar uh, nee, toch. Dat nah. is echt niet, niet, niet het geval hoor. Nah, uh. Misschien niet gezien, maar sowieso wel gesproken. Ja, uh, ja dat, maar uh, de, de, het, het gaat natuurlijk om uh, de, de keren dat uh, jullie hebben meegedaan in, uh, in het uh, patroonaat. Ja, Tot twee zeker. keer aan toe hebben jullie daar gestaan. Uh, voor mij waren het uh, twee... Uh, ik, ik, ik heb nog bij die tweede keer gezegd... Nou, die twice the same, daar moet je toch maar op letten. Helaas uh, was de jury het niet met mij eens. Maar goed. Ach ja, ik heb, uh, ja, ja, muziek is altijd een beetje een uh, kwestie ja. van smaak. Hè? Dat, dus, is zo, ja. Ja. dat is zo. absoluut. Um, uh, ja, eigenlijk. Jullie zijn, uh, zijn bijna alweer... Ja, als, uh, wanneer zijn jullie eigenlijk uh, begonnen? Ik, ik, ik vermoed toch bijna tien jaar dat jullie al bezig zijn. Dat zeg je echt helemaal goed. Ja, het is uh, augustus. Uh, 10 augustus is het tien jaar. Precies tien jaar. Ja. Ah, dan, is, dan, dan, dan hebben jullie dus gewoon al een tienjarig jubileum erop zitten dan. Uh. Ja, zeker. Ja, wat, wat, wat is er eigenlijk uh, allemaal uh, in die tien jaar dan gebeurd? J jullie beginnen als vriendenploeg, uh, zeg ik het uh, goed? Of ja, uh, gewoon uh, onder elkaar uh, gewoon, uh, muziek maken? Uh, nou ja, Martin en ik uh, kwamen elkaar tegen op een jam sessie. Mm -hmm. En uh, toen gingen we uh, ja, een nummertje samen jammen... En was, was er niet zo heel veel meer uh, aan de hand toen. Het, het ja. gewoon, daarna kwamen we in contact gingen we muziek maken. En uh, natuurlijk een beetje chillen. Ja. en Gewoon uh, lol maken. En, ja, en daar komt het dan weer uit voort. Want het was in principe niet echt de bedoeling in het begin om echt iets serieus te gaan doen. Maar we waren meer een beetje aan het klooien. Maar op een gegeven moment kwam dat toch wel van. En ja. tien jaar later... Uh, nou, we Jus nog steeds van elkaar natuurlijk. <laughs> dus, uh, v zit ik hier met jou aan tafel. Ja. Ja. Uh, uh, vechten jullie elkaar meteen uit, uh, Mart, of niet? Ja. Ik ja. ja. ja, dus kan hem uh, echt niet uitstaan. Maar ja. <laughs> Het is echt fijn om hem. Uh, ja, het, uh, uh, dus ik... het is dat hij zo goed uh, een, een stemgeluid heeft, maar anders had je al uh, met hem afgerekend. Dat, dat is echt precies juist. Ja. Ik geloof er allemaal geen klap van. Dat ja. is wat, wat erg, hè? Dat ik daar nou niks van geloof. Nee, ja, ja, dan ja dan dat, nou. is, dat is nou echt uh, heel erg jammer. Hoewel, uh, ik bedoel, ik, ik kijk naar uh, de man die nu een beetje zit te lachen, maar. Uh, oh. die, ah, ja, ja, ja, je bent. Ja, Matthijs. Een de drummer. Ja, want uh, er is natuurlijk een klein beetje vervanging uh, geweest. Ja, ja, ja. Zo. Want jij bent uh, tussendoor erbij gekomen. Klopt. En er is één drummer verdwenen. Klopt. Ja. Hoe ben jij bij erbij gekomen? Nou, ja, goede vraag. Dat is... Hoe uh, is ik, ik kijk Ritsje even aan, vijf jaar geleden. Zoiets, ja. hè? Vijf jaar geleden. En uh, ik kan het me echt nog heel goed herinneren. Ik zat op een feestje op de bank. Ik kreeg een <laughs> telefoontje. Ja. En... Uh, en Richie, die vroeg, joh, uh, wil je bij ons komen drummen? En uh, zodoende? Geen moment uh, gedacht van, nee. dat ga ik niet doen, of nee. wat dan ook? Nee, nee, leek me hartstikke uh, leuk. Wat? Dat is niet ja. waar. <laughs> <heeft> mij... Misschien heb <laughs> ik geen tijd nee. <laughs> ja. Dat heb ik nooit gezegd. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat hij dat gedroomd heeft. Ja. Dat, ja. Ja. dat zou kunnen, ja. Goed. Okay. En dan, en dan uh, de man uh, voor mij aan uh, de rechterkant. En als uh, we via YouTube de boel uh, kunnen voeren, uh, zit hij uh, denk ik uh, helemaal links. Met het uh, lange uh, haar. Uh, oh, dat kijk, is uh, Perry. <laughs> uh, want jij zit ook uh, vanaf het begin af aan uh, als... al... nee, nee, niet helemaal. Niet nee, helemaal? De nee. nee? uh, jongens begonnen met uh, uh, eerst met z'n tweetjes als, als drummer en bassist. En oh. uh, Ritchie zong erbij. Ja. Op een gegeven moment hadden uh, uh, ze een nieuwe drummer gevonden. Ging Ritchie zi uh, ging alleen zingen. Ja. Op een gegeven moment pakte hij er ook de gitaar erbij en uh, besloot ze op een gegeven moment... Uh, <laughs> dat ja. niet, nee, dat kon niet wel. Maar ik begrijp ja, dat... Op besloten ja. besloot ze dat, ze dat ze daar toch iemand voor, ook voor in de plaats wilde, zodat hij zich meer kon storten op, op de zang. Ja, toen, de de grondleggers zijn bij, dus uh, Martin uh, Ritchie. Dat uh, zijn ja, de, en de founding fathers twice van, van Twice the Same. Yeah, yeah. Uh, de naam, heren. Hoe, uh, hoe zijn jullie erop gekomen? Ik heb wow. nooit gesteld, die vraag. Hoe, hoe, zijn gekomen? Ja, hoe zijn jullie op die naam eigenlijk gekomen? Nou, uh, zegt het twee het keer hetzelfde. Ja, ja, zo, je... je zegt het al, we zijn met z'n tweeën begonnen. Ja. We waren uh, twee roekeloze jongeren. En Twice uh, we wilden Zeker. muziek maken, man. Ja. <laughs> Roekeloos ook, hè? Ja. Roekeloos. Zee, dat dat, dat roekeloze. roekeloze. Ja, ik wil niet, ik wil, niet, <laughs> wil niet te veel zeggen, maar dat uh, roekeloze dat zit toch nog een beetje wel verstopt in uh, Zeker de muziek. in de muziek, ja. Uh, want het is een, uh, een, een beetje, een, een beetje, ja, dat, dat vond ik toen eigenlijk al, uh, zeker bij de tweede keer dat jullie bij, uh, bij de Rob daar woorden, toen kwam het nog beter eigenlijk uit de verf. Ja. Uh, vooral die funky uh, ondergrond uh, met, uh, met die stevige gitaar, uh, met dat stevige gitaargeluid. Dat is een beetje uh, jullie handelsmerk eigenlijk uh, wel. Dat klopt en was ja. uh, nou, vroeger nog meer dan nu. Ja. Uh, vroeger was de bas nog meer aanwezig, maar nu uh, ben ik uh, echt bassist. Ja, <lacht> <lacht> ik, ik, ben, ik ben bassist. Godzommig. Ik ben wel bassist. Ja. ja, dat maakt niet uit, maar <lacht> vertel En uh, ja. nu, er, is meer, er wordt meer gekeken naar het nummer zelf. Ja? Dus, dus ze geven wat, wat ons betreft betere nummers. En vroeger, we, we noemden het noise rock, we noemden het punk-funk-rock. Ja, punk-funk-rock. Ja, dat weten we nog. Ja, ik weet het wel. Nu is het hard rock. Ja. Vind je? Voor, voor, groot, voor een groot deel ja. Ja, voor een groot ja, deel. Ja, ik, ik, ik, de, de, de sound blijft stevig, dat geef ik toe. Maar ik vind nog steeds dat er een, een goede funk- en soul-twist erin is. Wat zeg je? Dat, dat kan hardrock ook hebben, dat kan het gevoel hebben. Ja? Maar wij, wij uh, noemen het hardrock. en dat uh, heeft de Twice the same. Viel, ja, ja, ja, ja. Dus, dus toch een beetje bij de basis uh, eigenlijk uh, gebleven. Dat, dat wel. Alleen jullie hebben het een beetje geperfectioneerd als het ware. Dus meer uh, glad getrokken als het ware. Juist. Want dat krijg je natuurlijk ook met die jury. Ja, het is al wel leuk. En dan krijg je weer zo'n juryrapport. Ja. En, uh, dan is het misschien wel mogelijk ik imiteer een klein beetje pv V nee, dat, dat jullie dus gaan we beginnen jongens mobiel ja ja ja, ja, ja jullie kennen hem uh, inmiddels wel maar raar, uh, ja. wat is er eigenlijk gebeurd nadat jullie die Robin Akda woord hebben uh, tot twee keer toe hebben gedaan is dat toen een beetje echt ja, uh, aangetrokken dat, uh, dat jullie een beetje begonnen op te vallen in het ja laten we zeggen het uh, muziekcircuit, of niet Mm, nou ja, nee. Kijk, je, valt, um, je verandert natuurlijk. Hè? Kijk, we ja. zijn nu tien jaar bezig. Ja. En je blijft transformeren qua, qua band, qua ja. sound. Ja. En je hebt bepaalde groepen die je volgen. Uh, en dan op een gegeven moment niet meer. En dan krijgen we nieuwe groepen. En dat gebeurt eigenlijk continu. Nu merk ik best wel vaak dat we dat we mensen hebben die, die aanhaken en dan de helft haken we af en dan komt weer een nieuwe helft bij en dan krijg je steeds een gekkere verzameling van... van een bondgezelschap aan volgers. Ja, maar ja. dat is natuurlijk te gek, want iedereen ja. is dan toch anders en die komt voor een andere reden. De ene vindt de ballads te gek, de ja. andere houdt van dat funky ja. geluidje in de muziek, de andere wil gewoon dat het snoeihard is ja. en dat hij bijna niet meer kan, kan verstaan wat er gebeurt. Ja. Um, maar goed, wat er is gebeurd, kijk, wij, wij hebben toen tijdens de Actaward waren we bezig met onze eerste album No Sleep Tonight. Night. Dat was een ja. gekke release party voor gedaan, hartstikke succesvol, heel gezellig, heel veel goede Reacties, een paar mooie reviews gehad. Van, ja. Onder andere festival info, dat soort dingen. Hartstikke leuk. En daar gingen we gewoon weer verder werken. Clips maken, dingen bedenken voor nieuwe albums. We zijn nog even naar Engeland geweest tussendoor voor een mini-tourtje. Ja. Uh, en, en zo blijven we eigenlijk gewoon doorgaan. Ja. We zijn nu bezig met uh, ons kerstnummertje. Want ja, oh, we het al nu al. Ja, de mussels ja vallen zeker. dood van het dak af. Uh. Ja, <laughs> ja, maar vind je niet het nummer van Sleet? Merry Christmas! Die zou oorspronkelijk geen kerstnummer zijn. Ja. En is ook in de zomer opgenomen. Maar goed, ja. uiteindelijk is het toch gepusht naar de maar, decembermaand. Maar de het de wordt, de wordt de geen Sleet, hè? Dus het, uh, uh, het de wordt de wel een Dat wel in de decembermaand. Dat oh. wel. Maar het wordt ons eigen kerstnummer. Dat doen we voor het eerst. Het is gewoon een eigen kerstnummer. Nou, ik ben hier komen doen hoor. Nou ja, goed. Wat mij betreft, prima. Dan, uh, dat Mooi, we, ja, gesproken. Het is wel 19 Kerstavond, dan, uh, dan uh, dat zorgen we wel dat we de speciale uitzendingen wel even elkaar... Ja. Nice. Vragen we wel aan de programmaleiding. of we dat uh, mogen we dat doen. Ik neem jullie hier dan wel een paar versieringen hebben. En ja, nou ja, kerstballen en uh, kerstversieringen, die, die worden dan wel ook al weer van stal gehaald. Bemoei ik me nooit mee, want als ik me daarmee ga bemoeien... dan krijg ik toch altijd weer een, uh, een scheef gezicht hier binnen ja. zetten. Maar waarom, dan, dus. is dat? Is dat omdat jij het niet kan? Nee, nee, nou, ja, goed. Maar, <laughs> wat, wat is dat? K uh, noem me dan maar een beetje een soort einzelganger, Maar okay. nee, laat, laat maar gaan. Dus dat laat ik liever over aan de anderen. Dus, maar ik vind het altijd wel reus leuk. En ik heb er ook bewondering voor dat die mensen dat dus gewoon doen. Hè? Want ja. het verhaal en staat met de vrijwilligers binnen dit, dit, dit uh, bedrijfje. Ja. Nou ja, bedrijfje. Het is gewoon een uh, vrijwilligersomroep. Ja, ja, zoiets. Maar we, we, we maken er het beste van. Dat, ja. dat sowieso. Maar, Goed, we gaan straks nog uh, uh, verder praten met jullie... Uh, oh uh, eerst weer tijd voor muziek. Uh, ja, dat leuke is dat ik toevallig wij een burgemeester gaan krijgen. Tenminste, hij uh, uh, ja, moet nog benoemd worden. Het, uh, hij heeft, is voorgedragen. Ik, ik, ik zocht naar het woord. Uh, het is een voorgedragen burgemeester. De man heet uh, David Molenburg. Zelf ook. Uh, een muziekliefhebber, dus dat is leuk. Ik kwam, vanmiddag kwam ik hem dus voor het eerst tegen. Dus een handjes geschud en uh, noem maar op. Even voorgesteld en, uh, wie ik ben en wat ik doe. Uh, en hij uh, zegt dat hij toch een muziekliefhebber is. Niet alleen datgene wat hij ook uh, zelf speelt met jazz, maar gewoon ook uh, best wel andere muziek uh, wat, hij, uh, wat, hij, uh, wat hij leuk vindt. Dus het lijntje is al gelegd. Dat hij hier uh, een keer gaat komen en uh, dat, uh, dat we dus over muziek gaan praten. Dus dat uh, gaan we dus zeker doen. Uh, maar uh, de link met een burgemeester is snel gemaakt. Leuk bruggetje, want degene die nu klaarstaat is een dochter van een burgemeester. Ja, <laughs> en dat is niet zomaar de dochter van een burgemeester. Dat is de dochter van de burgemeester van Rotterdam, namelijk Rovajda.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 Are just friends, and the one wasn't the one. Cause we waited for too long. I guess we waited for too long. En dat waren we Ego van Rufaida. En daarachter hoorde je... She flies a tracer. Of ja, ja. She flies a tracer van Stilweef. Leuk omdat ik een foto had gedeeld op Facebook vandaag. Van het allereerste bijeenkomst dat Stilweef hier was. Kwamen ze om hun EP, een van de eerste EP's, uh, kwamen ze doen te presenteren. En ze hebben daadwerkelijk daarna, ik geloof twee jaar geleden, hebben ze hier ook uh, gewoon gespeeld. Dus uh, het is uh, wat dat gaat, hebben wij daar warme herinneringen aan. Straks, uh, het is, ja, ik uh, ga het, uh, toch nog één nummer draaien. Dat is uh, Eline Man. Of Elie de Man met CZ. Uh, it komt van Tantrum, de EP die, die ze als laatste heeft uitgebracht.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 If I wanna be bold, I gotta act, ooh. There's a voice in my head that says I have to For this moment, it's easy, ooh Let the stars are right above, ooh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 Dus heb ik nog de hoop dat ze deze kant op komt. Maar uh, misschien is die hoop wel ijdel. Elineman met c CZ. Het komt van uh, het, de EP Tantrum. En daarvoor gaat het natuurlijk stillwave. Maar goed, het is tijd voor nog een, uh, een blok van twee. Van de mannen van Twice The Same. Uh, het album 2 is uitgebracht ergens uh, in mei. Uh, zeg ik dat goed in mei of niet? Uh, um, april. April zelfs, Het ja. is nog iets eerder. Ja, dat maakt niet uit. Goed, uh, in het, het, het stamt al van het voorjaar, dus we zijn drie maanden verder. Maar goed, uh, we gaan uh, luisteren naar uh, nog twee nummers. Welke gaan het uh, worden, Richie? Dat uh, worden uh, Hope and Part of the Show. Oké, okay, Hope and Part of the Show. All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 We should never get Er zit uh, wel een uh, behoorlijke gevoelige lading in, dit uh, zeker, nummer, ja. zeker weten. Ja. Het laatste nummer uh, voor uh, vanavond, mannen. Even kijken iedereen klaar is. Kijk, je ziet natuurlijk die gitarist van ons. Die heeft voor, echt voor elk nummer een andere gitaar. Die, die ja. overigens altijd zelf bouwt. Die, die, ja. Het is geen glaas. Ah, ja, dan moeten we dat ook. Drie doen. of vier gitaren die hij gewoon zelf heeft gemaakt. Dat is, uh... dat is alleen maar goed. Want uh, dat, uh, dat tekent de echte muzikant. Gewoon zelf uh, het materiaal bouwen. Ja, daar houden we natuurlijk van. Ja, het materiaal bouwt hij niet hoor, alleen de gitaar. Nee. Nou, dat bedoel ik, bedoel ik. Oké, okay. we zijn zo weer. messy hair What I wouldn't do when you're lying there Did I show what you expected from me I'm very sorry I always act this way yeah, yeah, yeah. It's all a part of the show Come on baby just let your The show. Well, if it is that tough, why did you get it wrong? It's all part of the show, and you can change your feelings or you just on the air You'd start to miss me If I were there Did I show what you expected from me Because I'm not your bloody puppet And in case you didn't know I do not perform funny ah, ah, ah. It's all about the show Come on no, Next minute go, yeah, it's all about the show, no, no, no, no, no, no, no, no, it's all about the show, and you can't change a thing, so you just better let it Dat waren ze, de mannen van Twice the Same. En uh, het uh, optreden, dat zit erop. Maar straks horen we natuurlijk waar je ze misschien nog kan bewonderen in uh, de komende tijd. Maar we hebben natuurlijk nog materiaal wat we hier natuurlijk ook nog eventjes uh, laten horen. Zoals bijvoorbeeld deze van Hollow Man. En last heet het nummer. fighting softly. I see you faking it and all you do is lie. I hit it all Oh, God, I hit my fun. Nog een kwartier en dan is het de uh, beurt aan uh, vadersbeugen met een uh, nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Nou, of dit een vreedzaam zijn uh, is uh, geweest? Ik denk het wel. Hoewel, er staat er een, een beetje kabel op te rollen en uh, die uh, trakteerde me net een beetje op een uh, grote middelvinger. Dus ja, dat, dat krijg je. Ja, je zit wel uh, leuk te lachen, maar... Uh, <laughs> Ah, goed, uh, mag, maar goed, uh, we kunnen er ook niet zonder hem. Uh, grote vriend Martijn Luijten, die, uh, die ook uh, zeer belangrijk werken heeft uh, weten te verrichten vandaag. Goed, uh, het, is, uh, het, het is voorbij. Maar ik heb toch ook uh, uh, uh, net in dat... Uh, ik zei net over de songs uh, inhoudelijk. Want uh, ja, Richie, jij, ja. Bent, jij bent volgens mij uh, verantwoordelijk uh, voor... Het Textuele verhaal of doe je dat toch ook uh, samen? Ja, dat is zo'n generator op uh, Google dat je gewoon uh, onderwerpen kiest. Dat, die dan eens, uh, dat meen je niet? Nee, dat is niet. Nee. Nee, het is, nee. Nee. Er, gaat, er gaat veel tijd en moeite in zitten. Het is, uh, ja. uh, soms zijn het uh, verhaaltjes die je bedenkt, andere keer zijn het uh, gevoelens die dichtbij staan. En het is niet altijd ja. te verklaren waar je precies over zingt, maar. Ja. Um, is is ja. tekst minder belangrijk dan de muziek? Of gaat het, uh, ja, gaat het uh, toch meer om de tekst en de muziek? Laat mij sterk dat het uh, mm. meer om de muziek gaat, toch? Nou ja, kijk, het, het, het is allebei belangrijk. Ja, ja, ja minstens net zo. Ja, minst ja. Is net zo. Het, het een gaat niet zonder het andere. Ja. Um, en, en kijk, en zo'n zo krachtig stuk hè, waar je bijvoorbeeld opbouwt... dan kan je opbouwen ja. met muziek en met woorden. En daardoor kan je echt soms een heel episch stuk creëren wat ja. mensen echt gaan voelen en wij natuurlijk ook zelf. Ja, want het, uh, het voorlaatste nummer, hè, dus het, uh, het uh, eerste nummer van het derde blok, was zo'n nummer. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. absoluut. Dan, het, uh, dan, dan, door, dan raak je toch uh, naar mijn idee wel een gevoelige snaar mee. Oh. Dat, uh, ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Maar er zitten er toch ook op het album, uh, op dit tweede album, staan ook een aantal nummers die toch een uh, diepere lading hebben. Uh, Herbergen. Waar, waar kom je dat vooral tegen dan? Ja, dan moet ik Kijk weer even. Ja, dan goed, ik, ik, weet, ik weet het niet. Maar dat heeft ook te maken met, met, met jouw uh, stemgeluid natuurlijk. Ja, hè? Want ja. dat, uh, dat, dat vibreert natuurlijk uh, sowieso. Hè? En als je dat <laughs> toch hier en daar uh, koppelt aan uh, ja, goede teksten. Dan, ja. uh, dan is het gauw uh, bekeken natuurlijk. Dan, dan raakt het je. Ja, wel. Wel. je voelt hem soms wel binnenkomen. Ja, dan, wel? Voel ik, dan voel ik het wel binnenkomen. Dus, uh, maar daar moet ik ook echt er even voor gaan zitten. Dus uh, ja. uh, dat doe ik niet altijd. Maar goed, uh, laten we bijvoorbeeld uh, Afraid en uh, Hopen maar eens uh, daaruit uh, pikken. Ik bedoel, uh, Hopen is zeker een uh, nummer naar mijn idee uh, wat, uh, wat in deze tijdgeest wel past. Ja. Want iedereen vliegt uh, elke kant op. En dan moet er toch ergens iets, iets positiefs zijn. Ik denk ja, dat dat de lading uh, wel een beetje uh, over gaat. Als ik ja, het, uh, ja, dat ja, is ja. We er zeker wel in, uh, in verwerkt. Absoluut. Ja. Ja. En de part of the show, dat is zoiets van... We doen uh, optredens en bla, bla dit en bla dat. ja, we maken er heel wat mee. Mantel als wat je? Beetje je dekmantel als persoon. Beetje je dekmantel als persoon, maar ook als oh. groep. Ja. Uh, in de zin van, dat je, hebt, je hebt eigenlijk een soort masker, een soort front. Hè, ja. Kijk, uh, wij... Er staan natuurlijk ook niet, uh, als we klaar zijn met optreden... gaan we natuurlijk ook niet door uh, met uh, rennen en springen. Ja. Dan gaan we even rusten en uiteindelijk gaan we wel een keer ergens een uh, patatje halen. Ja. En dan gaan we allemaal naar huis en dan gaan we naar bed en zijn we helemaal kapot. Ja. Want mensen die denken, als wij van het podium afkomen... van oh, jongens, die, die blijven echt helemaal knal. <laughs> de maar, de adrenaline is dus Het is part of the show in de zin van uh, alles wat we doen hoort erbij... Um, het, het is natuurlijk geen show. Het is wel echt zo, zijn we echt en we houden echt van wat we doen. Maar we kunnen niet de hele tijd die show voortzetten. Het is, het is natuurlijk een tijdelijk iets wat je opzet. Ja. En daarna moet je weer de rust nemen, anders dan krijg je gewoon hartafval. Dat is <lacht> nog ja. een hartafval. Nog één ding, mannen. Um, waar uh, kunnen ze jullie nog, uh, nog aantreffen bij optreders? Mart? Ah, Mart mag het woord uh, doen. De optreders ja. zijn uh, redelijk schaars de uh, komende ja. tijd. Wat is dat dan? Ja, ja, jongens, boek ons alsjeblieft. Ja. Pinkpop heeft niet gereageerd. Nee, Hé, wat? Maar, uh, Jan, Jan uh, Waar Smeet. gaat dat mis? sowieso ja. nou, uh, komen we hier terug, uh, eind dit jaar. We doen sowieso wat, uh, wat semakroestische uh, optredens eind dit jaar. Ja. En uh, we, we willen spelen, Boek ons, weet je. Boek ons alsjeblieft. Okay, nou, er komen uh, nog een paar vette dingen aan die nog niet precies vaststaan welke data. Maar dat zijn ja. dingen, zijn oktober, november, december. Er ja. zijn dingen, Zaandam, Beverwijk, Heemskerk, uh, we gaan... Ja. Hopelijk nog even naar Engeland. Het hangt een beetje van de planning af uh, van ja. ons persoonlijk. Want komt uh, ik ook een, een, een leven naast de bed. Dus moet je oppassen. Ja. Ja, ja. En uh, ja, dus er komen vette dingen aan. Maar wanneer exact? Dat moet je even op twicethezame.com bekijken. Ja. Oké, okay, goed. Uh, jongens, hartelijk dank voor de komst. En graag tot uh, ja, bedankt, ja. ergens dank je wel, ja. aan het einde van de jaar. Oké, okay, jongens. Uh, dat waren ze. We gaan nog even een uh, nummer draaien van Jet Papillion. En dat uh, nummer dat heet uh, Insolitude. I spent my nights here waiting for you So you could take me over Cause I'm broken and devoured You'll make it better I pay the price, my soul is due my Life came down to the wire Cause I know I'll burn in fire Yeah, I'm going down On my knees before the altar, if my prayers denied, a disgrace for the lonely Father that's missed the death, Mr. I'm calling, calling you now. I'm falling, falling from the sky. Blind the solitude, both arms bound. Two, I'll crash down I'm sent away, obeying the rules No, I don't belong in heaven Cause I'm made all out of seven Come take me under I gave my life and died for truth My knees before the altar, with my prayers denied. A disgrace for the lonely father that's Mr. Divine. was dit met uh, Insolitude uh, dat was uh, bijna het einde van dit uh, gedeelte van uh, Alternative M. ik moet nog één nummer uh, staan ik uh, ga één iemand uh, teleurstellen, ik uh, had op Instagram uh, gezegd uh, dat ik nog iets uh, van Fabian het zou draaien, maar dat doe ik volgende week uh, dus uh, die uh, komt uh, volgende week uh, voorbij Nee, want ik moet toch ook even mijn koffiepauze uh, van uh, aankomende dinsdag weer uh, veiligstellen. Dus betekent dat ik uh, afsluit met uh, onze vriend uit uh, dit dorp, Ruud Halding. En uh, straks natuurlijk veel plezier met uh, niemand minder dan onze vriend uh, Benno Veuge. In een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Ghostwind, ik zeg tot volgende week. Dag. Wait.